De maan scheen op Kyle Nemo, door Sean O'Casey. Vertaling Justine Pauw. De maan die net boven de in de verte liggende groene heuvels uitkomt kijken, hult de dal van Kyle Nemo in het graafschap Mello in een vledige stilte. Het loopt tegen middernacht en in ongeveer vijftien huizen die het dorp rijk is, is alles in diepe rust, gekoesterd door het zachte schijnsel van de maan, zacht als de klank van een wiegeliedje. Zelfs de minnaar en zijn liefje, zo die nog op pad mochten zijn, hebben het minnenkozen gestaakt en geen verder leven zal aan het licht komen tot het moment waarop de nieuwe morgenzon weer boven de kim verschijnt. Zo leek het tenminste. De plaats waar we ons bevinden wordt door de inwoners van Canemo het station genoemd, hoewel station een iets wat wijdse benaming is voor het kleine perron met de goederenloods en het zijnhuisje. Er stopt slechts één trein in de vroege morgen en af en toe één s'nachts nachts om een kleine zending goederen af te leveren. Overdag drennen er heel wat meer treinen voorbij en s'nachts verschillende goederentreinen zich nauwelijks bewust van het feit dat ze een station passeren. Vlak naast het station staat een klein huisje met een rieten dak. Daar woont Cornelius Conroy met zijn vrouw Maarten. De oude baas werkt ondanks zijn 70 jaar nog steeds bij de spoorwegen. Ik woonde, ik woonde in een... Dat is zo'n domme machine die op dit moment de ladder naar de bovenste verdieping van het zijnhuisje beklimt om het zijn op rood te zetten. Well. Dat ik een postel het, het maal. Ik had geheeld de vele juwelen. Van boven op een heel, oud Ik droom Ik droomde, ik woon in een omringd Oh, een voor voor die... een baal veevoer voor de winkel van Ballantyne... een doos voor de edelachtbare Jeremy Erskine. Wie is dat? Dat is een van die druktemakers... die met hun aanwezigheid... het slot van Kral en Gappel opvrolijken, denk ik. Huh? Ja. Dat ligt een stuk achter het huis van Ballantyne. Nog verder dan heel ongeherter, meneer de conducteur. Huh. Nou, schiet op, Sean. Ik heb geen tijd te verliezen. Ik ben al tien minuten te laat, keren, okay. Geen passagiers deze keer. Deze keer? Wanneer zag jij of iemand anders ooit een passagier uit de trein stappen... om een christen of heidenvoet op de heilige een van Kilnernoot te zetten? Teken niet ervan? Ja. Nou, ik niet, maar... Eh, anderen misschien. Uh -huh. En mag ik vragen wat voor anderen? En wanneer? En waarom? En waarheen? Dat kun je toch nooit weten. Eens je wist. Misschien krijgt vandaag of morgen de een of andere op zijn heupen. En die gun zichzelf dan het verzetje door eens te gaan kijken... wat voor een gerucht Karel nou eigenlijk is. U kunt van een veilige afstand zien wat je wilt zien. Nou, ik moet opstappen. We zijn al tien minuten te laat. Kijk eens! Kijk eens! Lieve hemel, een passagier? Dat kan niet waar zijn. Met welke begon stappen die... Hij moet zich vergist hebben omdat we gestopt zijn. <laughs> het ziet hier gek uit. Is het wel een echte vent? Hij beweegt. Het is een levend ding, zo waar als ik hier sta. Hij draagt een paraplu in zijn ene poot en een koffertje in zijn andere. Wat doen we met die knaap? Hij moet behoorlijk in de war zijn. Zeg, kijk, kijk nou eens hoe dat creatuur is aangegleed. Waar zou je dit naartoe moeten? Zou je zo'n slaap wandelen? Vraag me af wat hem hier heeft heen gevoerd. Misschien is het eh, een van die kerels die op vlinderjacht gaat. Je vangt op dit uur van de nacht geen vlindersman. man. Het lijkt me een booszade persoon. Ja. Hij heeft een zeer roofzuchtige blik. Als je begrijpt wat ik bedoel. Jep. Treigend ook, zou ik zeggen. Ja. Je kan het nooit weten. Iemand moet hem in de gaten houden. Aan nou, mij niet gezien. Kijk, hij komt hier naartoe. Draai je kop man. Laat ik niet zien dat je aangaat. Ga je hoofd naar beneden. We zijn bezig met de vracht. Ja, ja, ja. Neem me niet kwalijk, hè. Zou het u mij alsjeblieft de uitgang willen wezen? Uh... Uitgang? Uh, de, u uh, bevindt zich zowel in de uitgang als in de ingang, meneer. Uh, uh... Oh, ik bedoel de uitgang, ofwel de weg naar Kailamo. U kunt er niet meer zijn dan u er al bent. Het is hier. Oh, ik snap het al. De eerste manier om grapjes te maken. Wat ik u vraag, heren, is of u mij de weg naar Karnemoe kunt wijzen. U bent er al, zeg ik u toch? De stad, meneer, de stad. Welke stad bedoelt u, meneer? Karnemoe, natuurlijk. De, de, de stad, zei u toch? Maar dit is allemaal de stad. Niet waar, ik. ja. Yeah. Als je het zo bekijkt, is het de grootste stap van het land. Alsjeblieft, heren, geen grapjes. Ik ben Lord Lesterison. Afgeleef zijn koffie. Je bemoeisdike machinist... die fluistert dat je terug moet komen, Mick. Weet ik, ik heb het gehoord. Nou? Ga je dan niet? Ik ga als ik dat wil. Die verdomde vent veroorzaakt nog eens nadigheid... door altijd alles te doen om voor de vastgestelde tijd aan te komen. Ik heb horen vertellen dat hij zich vaak bezeerde toen hij klein was. Omdat hij altijd probeerde zo hard te lopen dat hij zichzelf zou inhalen. Nog nee. geen minuut geleden zei je toch zelf dat jij zo'n haast had? Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je wel. Je had zo'n verschrikkelijke haast dat je terwijl ik de briefje tekenen bij de vleugels kreeg om weg te vliegen. Heer, een luistert... Zeg hoor eens. Ik weet heus wel dat jij niet in je eerste leugen gebarsten bent. Ja. Ik heb hier te maken met een spoorwegprobleem, nietwaar? Ik ben bezig de moeilijkheden van een passagier op te lossen niet waar hè? en bovendien een eerste klas passagier we reizen toch eerste klas natuurlijk zie je wel een eerste klas passagier die een moeilijkheid opgelost wil hebben nadat hij uit mijn trein is gestapt en ik ben de conducteur niet waar ja, dat weet ik wel ja. je bent gekleed als een conducteur je waalt als een conducteur in de trein staat op je te wachten dus je moet de conducteur wel zijn ik ben de conducteur heren heren alstublieft deze discussie helpt me op geen allerlei wijze. Ik heb een uiterst belangrijke opdracht, heren. Die absoluut, hm. absoluut vannacht vervuld moet worden. Vannacht, heren. Hm. De nacht is nog jong. En de morgen ver weg. Zo wist ik. En we doen alles wat we kunnen om u te helpen. Niet waar, Sean, ton machine Tuurlijk. Nou, vertelt u ons maar waar u heen wilt en wat wij voor u mogen doen, meneer. Ehm uh... Ik eh. Uh... Ja, was je soms van plan weer een opmerking te maken? Nee, nee. Ik hoor dat je me roe. Hoort u dat? Ik ga de moten en voeten uit. Het was niet de bedoeling van uw vriend om onbeleefd te zijn. <huch> Mijn vriend. Wat hij zou willen is de zilveren band om zijn pet en de rooi om de mijne. Zijn hele houding liep toch over van kwaadaardigheid. U kunt dit verschil van mening misschien later regelen. Helpt u me nu alstublieft om te komen waar ik dat toe wil? Hoe, oh, verdomme, kunnen wij u vertellen waar u dat toe wilt als u dat zelf niet eens kunt? En wij regelen ons verschil van mening waar en wanneer wij dat willen. Alstublieft, heren, begrijpt u mij niet verkeerd. Mijn opmerking werd niet ingegeven door gebrek aan eerbied in zaken uw keus omtrent de plaats of de tijd waarop u uw verschil van mening wilt regelen, dat verzeker ik u. Zo gemakkelijk komt u niet van uw beledigende opmerkingen af, waarde heer. Het heeft geen zin om te proberen eronder uit te komen. Nee, absoluut geen zin. Oh, we hebben die mooie jongens wel door. Die hier komen om ons, Ieren, te vertellen hoe het moet. Ja. U trekt uit een volmaakt onschuldige opmerking een verkeerde conclusie, heren. Verkelijk, ik, ik ben zo in de warp dat ik nauwelijks meer weet wat ik heb gezegd. Oh, maar dat is een goeie, hè? Hij hoorde niet wat hij zei, die arme kind. En wij hoorden het in ieder geval wel. Je kunt u niet door de geluidsbarrière breken, mijn goede man... Een glimlach na een beledering kan die niet ongedaan maken. Ja, we weten het toch, Meek. De hoeven van een paard. De horens van een stier. De glimlach van een Engelsman. Vrienden, luister alsjeblieft. Doe maar vrienden. Ligt van God, dat is nog beter. Mijn enige doel om naar deze verlaten streek te komen... was het vervullen van een dringende en delicate opdracht. Verlaten? Wat bedoelt u met verlaten? Wat is er zo verlaten aan? Daar zijn die huizen, daar zijn die mensen... ...en de winkel van Kellenheim is maar acht kilometer verderop dus... ...verdomme, waarom noemt u het hier verlaten, hè? Oh, nee, nee. Alleen bij wijze van spreken. Alleen bij wijze van spreken, vrienden. Wat bedoelt u met bij wijze van spreken? Kijk, ik... Nee, nee, nee, nee. Laten we dit nou maar eens even tot op de bodem toe uitzoeken. Ach, pest ons toch niet met je stomme vragen... ...waarom hij Kellenheim hem overlaten vindt... ...en wat hij eigenlijk bedoelt met bij wijze van spreken. Dat zijn zulke onbelangrijke dingen... Het is de manier waarop je zich uitdrukt, zou hij toch niet in staat zijn om het ons uit te leggen. Ik zie niet in waarom Engelsen de vrijheid zouden moeten hebben om helemaal naar Caldermode te komen... om Ierland te beledigen in het gezicht van de Ieren zelf. Beste man, ik heb Ierland niet beledigd en was er ook niet van plan dat te doen. Het lijkt er alles verdomd veel op op. Om... Jezus. Moet je eens kijken wat daar aan komt op dit onchristelijk uur van de nacht. De zoon van Patrick Dunphy met Mavlinnehoorn. De armen om elkaar heen geslagen en geen oog voor de wereld om hen heen. Ze zijn waarschijnlijk te dansen. Er is vanavond nergens een feest. Nergens. En als dat er wel was, dan zou het een heel andere kant zijn. Wat doen ze hier op het spoorwegterrein? Die twee voeren vast niks goeds in hun schild. Wat zouden ze anders dan slechte dingen kunnen doen... in de geheime schuilplaatsjes van de nacht? Alle gevoel voor fatsoen weggestopt... om toe te geven aan verboden gedachten. Ach, nonsens... In vredesnaam laten we ons aandacht beperken tot het probleem hoe ik moet komen waar ik heen wil. Dat is geen ongewone zaak, heren. Alleen maar een minnaar met zijn liefje. Dat kom je toch overal tegen? Wat? En karleman? Nou? Op dit uur van de nacht. Op elk uur van de nacht, idioot. Hoor je dat, Mick? In uw land, meneer. Niet hier. Dus hoe vlugger u teruggaat, des te beter en veiliger is het voor ons. Ik ben niet geïnteresseerd in jullie zoon van Danfey. Of in het meisje dat hij aan zijn arm heeft hangen. Ik wil naar de stad. Mijn allerliefste. Ik bezit liever jou dan heel Ierland zonder verdeeldheid. En dat meen ik, schat. Jep. Mm, mm, dat weet ik. Mm. Maar heb jij liever mij. Mm. dan welk ander meisje uit het dorp dan ook? Mm. Wat voeren jullie hieruit? <laughs> Hè? Dat vuren jullie uit op de openbare weg op dit uur van de nacht, ja, hè? Dat zijn jouw zaken niet. Dat zijn mijn zaken wel. Totdat ik mijn ding morgenochtend jullie gedrag aan de pasteur rapporteer. Het is in ieder geval een geluk, Tomy Dat je dat niet vannacht nog moet doen. Snotneus. Weten jullie dat je je op privéterrein bevindt? We horen het aan de spoorwegen. Jullie mogen hier helemaal niet komen. Wat doen jullie hier? Jullie overtreden de wet. Weten jullie dat het al ver na middernacht is? Het is vijf over half één... Waar waren jullie? En wat waren jullie daar aan het doen? Wie denkt daar eigenlijk dat je bent, idioot? Mijn biechtvader of iets dergelijks? Oh, stil nou maar, stil nou maar, Patrick. Laten we gaan. Laat ze toch barsten. Maak dat je wegkomt, het week. Als iemand jullie heeft gezien, dan krijgen we hier een mooie naam. En ik, ik krijg de schuld omdat ik jullie gelegenheid geef. Jullie zijn geen passagiers uit de trein, nietwaar? Zoals die meneer hier. Hou op met jullie domme gekakel en luister naar mij. Laat het aardige stel hun weg vervolgen zonder verdere molestatie. Vooruit, lieve mensen. doorlopen. Tegen wie hebt u het eigenlijk? Bent u van de Rijkspolitie of zo? Vooruit, jongen. Vooruit. Ik weet op dit moment niet meer wat ik ben en waar ik ben en of wat ik aan het doen ben. U bent in carnaval. Zoveel weet u tenminste. Niet waar. Ik wil een auto huren die me naar de stad brengt. Een auto huren? Maar stad. Ik ben in een toestand van uiterste verwarring met zoveel vragen aan mijn adres. Zeker met de antwoorden die op mijn vragen gegeven worden. Uiterst verwarmd. U heeft zichzelf in al die verwarring gestort door niet te weten waar u naartoe gaat of wat u wilt doen. Dat heb ik u verteld. Dat heb ik u verteld. Ik heb een opdracht. Nou weet ik het. Het is een van die jehova-getuigen met hun uitgestreken gezichten. Of misschien een mormoon die hier naartoe is gekomen om te proberen ons van het goede pad af te rammelen. Hij kan beter teruggaan dan waar die vandaan gekomen is. Nee, nee, zeg ik. Ik ben geen zendeling. Ik heb een politieke opdracht. Ik heb een boodschap. Ik hoor dat je me roe. Zelfs alle biochemici van de wereld zijn niet in staat een man te kweken... die een grotere bastaard is dan jij, Thomasine. Wat is hier aan de hand? Wat heeft al die verschrikkelijke herrie en dat en eigenlijk te betekenen? Jullie jagen de mensen die hier rustig liggen te slapen. De stuipen op het lijf. De stuipen op het lijf, ja. Hata, wat doe jij daar bij dat ram? Je valt kou? mio, ho mjoo. Jarenlang, nacht na nacht, kwam jouw trein binnen en vertrok weer zonder één fluitje. Zonder één zuchtje. Zonder één fluitje, zonder één zucht. Gleed binnen en gleed weg zonder één geluid. Gleed binnen, gleed weg zonder één geluid. En nou wordt onze christelijke slaap verstoord door afschuwelijke hoeveelheid geluiden. Een afschuwelijke hoeveelheid geluiden. Dit hier is de oorzaak van alles. We doen alle mogelijke moeite om erachter te komen waar hij naartoe wil. Dat is een belediging. Ik heb het zo haar fijn uitgelegd. ...waar ik naartoe wil. Mijn beste man, ik sta te popelen dat iemand mij de weg wijst. naar. Oh, door al die verwarring, door al die idioten gekletst... ...ben ik de naam van de plaats vergeten. Carl mo Oh, ja, ja, ja. Nou, ik sta erop dat men mij nu direct de weg naar de stad wijst. Naar de stad? De stad. De stad. Ja, goed. Wie is die eigenlijk? Zeg op, man. Ik ben Lord Leslie, son of Arthur St. Oswald. Nooit van woord. Hm. Ik ook niet. Nergens heb je ooit zo'n naam gehoord. Nou ken ik alle heiligen, maar ik heb nog nooit van Audrey St. Oswald gehoord. <laughs> niet één keer. Ik moet iemand van de overheid spreken. Hoi. Waar is u dichtbij zijn de telefoon? In het postkantoor. Breng me daar dan meteen naartoe, meneer. Zeg, waar zit iemand over overal? Mijn belangrijke plichten zaken en deze goederen onbeheerd laten. Meneer de ramp zou niet overzien zijn. Nou, hoe dan ook. Het paskantoor is donker op slot en leeg op dit uur van de nacht. Ja. Luister, mensen. Luister, alstublieft. Luister heel goed. Wat ik u te zeggen heb is van vitaal belang. Van vitaal Begrijpt belang. u dat, alstublieft? Schiet op, schiet erop. Sta er niet omheen te draaien, man. Hij lijkt mij een pitsie getikt. Ik heb belangrijke berichten bij me voor de minister-president van Engeland. De graaf van ja. haar ...die hier ergens met vakantie is op het buiten Ah oh, ja, Manor. Ja. <laughs> mij was opgedragen naar Dublin te vliegen... ...van daar de trein te nemen waarin een coupé voor mij gereserveerd zou zijn... ...zodat ik door niemand gestoord zou kunnen worden. Echt weer iets voor die Engelsen. Echt weer iets voor die Engelsen. <laughs> Val me niet in de reden. Mij was opgedragen naar Kilner te gaan... ...een auto te huren en me snel naar Kilner Manor te begeven... Bezorg me nu alstublieft een auto zonder verdere ergelijke discussies. Oh verdomme, blijven we hier over een achterhoof? Hoe zit dat? Ben je soms een schooltje voor oude vandaag begonnen? Weet je meer om, Johan, dat de trein van al dat wachten op jou ingedut is? Wat moet ik in mijn rapport zetten als ik een half uur te laat naar het eindstation kom? Misschien wordt het wel een uur... Nog zo ing. Die man daar is de schuld van alles. Wat wil die? Wie is dat? Andy Harry wil weten wie u bent. Ik ben Lord Leslie's son of Avery St. Oswald. Oswald. Lord Leslie's son of Lord Avery St. Oswald. Oh ja? Hij wil naar de stad. Stad? Welke stad? Kyle Lamo. Ach, iemand moet hem voor de gek gehouden hebben. Nonsens! Geen enkele ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken... zou het wagen Lord Leslie's voor de gek te houden. Nee, nee. Ga terug naar je locomotiefman als je je als een idioot wenst te gedragen... Ja. Tegen wie denk jij eigenlijk dat je het hebt? We zijn wel diep gezonken. Als de lord helemaal uit Londen hierheen komt om ons te commanderen. Op de locomotief, bij de locomotief, weg van de locomotief. Waar ik ga of sta, is een zaak die ik naar eigen goedkeuring regel. En die volkomen losstaat van de juridictie van welke onderkruiper dan ook. U doet er goed aan, mijn lord, om te denken dat een handgebaar of een opgeheven vinger van u nu in Ierland geen enkel gezag en geen enkele rechtspositie Juist. meer heeft. Goed, goed. Ik weet het. Hier naartoe komen en denken dat die oude truikemonds zonder drukken nog altijd opgaat. Door de ernst van ons probleem was ik helemaal vergeten dat jullie hier in de grond hangen. In het hoofd van de nacht. Wij zijn niet van plan onze goede naam namen te laten brengen door jullie gedrag. Hè? En de indruk te denken dat wij jullie nachtelijke zwerftochten zouden aanmoedigen. Ja, maak dat je wegkomt jullie galgenaas. Naar huis jullie onder de dekens van jullie eigen bedden. En blijf uit de buurt van fatsoenlijke mensen. Uh, Kom mee, mijn liefste. We hebben nog een flink eind voor de boeg. Ja, Ach, laten we schat. deze idioten toch aan hun lot overlaten. En laat elkaar los! We willen niet dat er hier gekletst wordt. Eh, die zijn weg. Wat een opluchting. Die zijn weg, maar de grote opluchting. Nou, dat schoon schip schipjes gemaakt. Kunnen jullie beter de koppen bij elkaar steken... om deze kerel te krijgen waar hij naartoe wil? Ja, ja. <lacht> nou, meneer, steek die maar van bol. Mm. Vertel ons allemaal dan maar eens op een duidelijke manier. precies waar u naartoe wilt en hoe u daar denkt te komen. Dat heb ik u al verteld. Ik ken naar En ik heb een wagen nodig die me daar naartoe brengt. Uh, een wagen? Wat voor een wagen? Een automobiel. Een automobiel? Uh, uh, een automobiel? Een automobiel. Daarom wil ik naar de stad om er een te huren. De stad? Hm. Welke stad? Stap. Zij al dat hier een fietsie getikt had, zag. M meneer, dit is alles. En dertig huizen zo'n anderhalve kilometer verderop waarvan er veertien leegstaan. Maar er moet heen. toch wel één auto onder de inwoners zijn? Alle levende wezens. De hele zante kraan. mannen en vrouwen lopen tegen de zeventig, als het al niet zijn. Hmm. Een, een auto. Ik, ik weet niet eens of een van hen heeft gezien. Zeker van, van een afstand. Nog een kind, nog een auto. Wat denken jullie van Conroy? Ah, van mij? In geval van nood en de moeilijkheden waarin deze man verkeerd in aanmerking genomen. Zou Jenny op pad kunnen gaan en hem op zijn plaats van bestemming afzetten? Jenny, Jenny, Op dit uur van de nacht. Jenny, ja. zou het op de dode gemak kunnen doen. Ja, wie is er vaker naartoe geweest? En ze kreeg elke kaartje in de weg. Ze zou zachtjes meevoeren op haar eigen lieve manier. Jenny, ja. ja. Welke Jenny? Oh, wist u maar die pak meneer. Nee, het is helemaal geen vurig wijfie. <laughs> Ze doet absoluut geen kwaad. Nee, uw tocht zal als een slaapliedje zijn. Wilt u alsjeblieft begrijpen dat ik een ambtenaar ben van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken? Ja. Een zeer belangrijk persoon die het zich niet veroorloven kan in het holst van de nacht... met een of andere Jane of Ginny langs eenzame wegen te zwerven. Wat bedoelt u daarmee? Met Jane of Ginny in het holst van de nacht langs eenzame wegen zwerven? Zijn uw eigen smerige Engelse gedachten die ons proberen te verleven? Ja, smerig. Meneer Cornelius Conroy en mevrouw Martha Conroy... de vrouw van meneer Cornelius Conroy... leiden al hun hele aardse leven lang en zwaardig bestaan... en hebben nooit een berisping... ontlokt aan de lippen van de heiligste pastoor van Ierland. Jullie maken deze meneer helemaal in de war... met jullie james en Jennies. Kijk meneer, ja. de jenny die hier je bedoelt wordt is geen vrouw... Hm. het ja. is een klein parmantig ezeltje... dat ja, huh? kon er ook voor zijn spant om turf van de moeras te halen... Ja. En zo er nu dan een vrachtje plant of een paar kippen en misschien een varken oh, okay. naar de markt te brengen die hier af en toe gehouden wordt? <grijpt> Het is uw enige kans om op dit uur van de nacht op uw plaats van bestemming te komen. Wat? Er naartoe hobbelen? in een turfkar getrokken door een ezel? <grijpte> Wanneer met de bosto onder, onder uw achterste. Zult u daarin zitten als een vorst op zijn troon? <grijpte> Hé <hazji> hey, lief karretje kom en breng me veilig naar huis. Hé hey, lief karretje kom. Het lijkt me veilig te Nee, heren. Nee. Ik weet hoe jullie hier zijn. Het zal allemaal onmiddellijk in de eerste kranten komen. Belangrijk ambtenaar van het Engelse Ministerie van Buitenlandse Zaken rijdt in een karretje op een stapel turf met slow. de minister-president. Het zou onze Engelse pers onder ogen komen, en ik zou mijn eigen land het voorwerp van Spot worden, net zolang tot de bestaande generatie uitgestorven. En ik met hem. Nee. Meneer, dit is uw kans. Uw enige? Och, wat een stomme mensen. Wat een barbaars land. Stom zijn jullie zelf? Weet u ook niet? Waarom verdomme heeft uw grote buitenlandse zaken... er niet voor gezorgd dat er een auto klaar stond toen de trein aankwam... om zijn hoge ambtenaar veilig en wel naar zijn grote minister-president te brengen? Ja, waarom deed dat niet? Of waarom hebben ze u dan niet in een auto regelrecht naartoe gebracht? Niet slim genoeg. Niet slim genoeg. Nee. Nou, wat doet u? Wilt u het kaartje of niet? Ik, Ik merk dat jullie die vraag niet aan mij voorleggen. Het is één ding de kar te willen, een andere te krijgen. Een andere te krijgen? Goed. Ik wacht erop. Ik neem de ezel en de kar. Het zal een unieke ervaring zijn. Dat is dan voor mekaar. Eind goed, al goed. Zijn jullie niet een beetje voorbarig? Alles is voor mekaar, hè? ...geregeld vlak voor Cornelius Conroy's neus... ...zonder hem te vragen of hij het wel goed vindt. Of hij het wel goed vindt. Well, omdat je niks zei, Connie, Dachten wij dat je ermee akkoord ging. Inderdaad. Dat is toch logisch? Oh ja? Dachten jullie dat? Logisch, hè? Nou, als die vet van jullie wil komen waar hij heen wil... ...dan zal hij moeten lopen. Moeten lopen? Ik ben niet van plan... ...die kleine Ginny uit een welverdiende slaap te halen. Niet voor die vent of voor welke andere kerel dan ook. Mijn Ginny gaat niet rondzwerven op dit uur van de nacht voor niemand. Goed, goed. Ik ben niet van plan mijn kleine Jenny uit de te halen. Nee, niet voor welke Engelse minister-president of welke deftige ambtenaar van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken dan ook. Ik zeg jullie dat die kleine Jenny niet uit de slaap haal. Al was het de pastoor van Caramon die het vroeg. Je kan toch niet van die arme man verwachten dat hij gaat lopen? Hoe moet hij de weg vinden? Oh, niks houdt je niet tegen met een mee te gaan, hè? Om hem er veilig heen te brengen. Een paar voorop, een paar achteraan. En de trein hier laten staan? <laughs> die zal dan zo langs de lachen, gewend zijn. De passagiers hebben me gevraagd te informeren hoe het zit met de bewegingloze toestand van de trein sinds ongeveer een half uur. De hermenstakkers zijn woedend! Zo. Dus u doet er beter aan om nou meteen op de trein te springen en op te houden met dat geklets. Geklets, doe maar! Wij staan niet te kletsen. Dat zal ik de passagiers aan uw verstand brengen. Schiet op! Passagiers horen in de trein. En omdat jij als passagier onder mijn bevel staat kun je beter meteen naar je coupé gaan. Je hebt het recht niet hier te komen snuffelen en je te bemoeien met de plichten van een ambtenaar die in hoeveelheid goede onder veilig toezicht moet plaatsen. Om meteen morgenochtend met spoeten worden doorgezonden aan de geadresseerde in Keilamo. Zie je nou wel? Ah. Jullie verzwijgen dingen voor me. Hij was niet op zijn hoede. Hij flapte het eruit zodat iedereen het kon horen. Uh, flapte wat eruit, man? Huh? Kuilendermo! U zei Karlamo! Ja. Ik heb het zelf gehoord. Ze ja. we het allemaal gehoord. Ja, nou. Ik ja. moet erheen. heen. Je moet de weg naar uh. Karlamo wijzen. Ah, hou je mond, we zijn nou met een andere zaak bezig. Uh, uh, uh, uh, uh is alleen toch maar bij wijze van spreken, man. Als jij morgen je krant leest, dan zul jij je bericht tegenkomen waarin staat... dat gisteren een grote en belangrijke zending goederen vanuit Dublin... Kalem bereikte en... dat de conducteur en de kruiers de halve nacht zijn bezig geweest om ze op te slaan... om ze gelijk de volgende ochtend te laten afhalen of af te leveren. Oh, mijn god, leugens en bedrog. Dus dit is de manier waarop jullie ons geld verspillen. Ja, maar daar zullen we heel gauw een eind aan maken. De enige eerste klaspassagier is bezig een rapport op te stellen over dit afschuwelijke wacht in het hol van de nacht. Donne hey, donne donne. Donne. Hey, bedaar, bedaar, bedaar, bedaar, bedaar zelf? Misschien weten jullie niet dat ik er in Kilnatorhof uit moet. En misschien is de wagen die ze gestuurd hebben om me naar huis te brengen, het wachten wel moe geworden en vertrokken. Zodat ik twaalf kilometer door een donker en eenzame streek zou moeten tippelen. Mijn god, het is hier overal donker en eenzaam. Ik wil de hoofdkruijer spreken. Jullie zullen gauw krijgen wat je toekomt. Want onze enige eerste klaspassagier is bezig een rapport op te stellen... over deze onmogelijke vertraging in Kandero... om dat naar de spoorwegautoriteit te sturen. Mm -hmm. Dus jullie zullen nog gauw op het matje geroepen worden. Jullie allemaal. Ik wil de hoofdkruijer spreken. Rustig toch, man, rustig. Ik eis dat ik de hoofdkruijer te spreken krijg. Je spreekt al met hem. Ik ben de hoofdkruijer. De, de ja, stationchef ja, ja, ja. dan. Ik moet de stationschef. ja, die is weg. Ik ben de plaatsvervangende stationschef. Wanneer vertrekken we? De man die op de locomotief is achtergebleven zegt dat de hele trein vol staat van verlang om te vertrekken. We. We vertrekken nu. Ja, Che, wa, wa, wat. Wat doe jij hier? Eh, jij hebt het recht niet je locomotief te verlaten en die Jij met oh, je grote bek. Jij stortte mijn hals over kop in een vertraging. Vooruit, vooruit, vooruit, terug naar uw plaatsen. Vooruit, vooruit, vooruit. En eh, eh, eh, eh, eh, eh, jij ook. Wat? Ja, ja, wat, wat hang jij hier nog op? Waarom bel je niet op weg naar Kindertorf? Wat moet nou toch die arme dame beginnen... als de wagen niet op de is blijven wachten... en ze zich twaalf kilometer door een donkere en eenzame streek moet worstelen? Je bent er een half uur achter op je schema, man. Jij godvergeten suffert. Wie denk jij dat je voor hebt? Wil jij een conducteur commanderen die je bevel voert over een trein op een hoofdplein... Die levende zielen transporteert van waar ze zijn en wat ze heen willen, zonder dat in hun haar gekrenkt wordt. Nou, begin dan, dan direct weer mee. Stopt in Kilkom, Balifonba, Kalnemo, Kilnatoraf, Kilkormak en de rest. Zet passagiers af zonder schade of opwinding. Nou, waarom zetten jullie mij dan niet zonder opwinding af bij Kilnaleina? Daar gaat de trein niet heen, man. Ik zal hierover de nodige herrie ontstaan. En jullie kunnen niet zeggen dat ik jullie niet heb gewaarschuwd hier te staan kletsen, terwijl jullie door de prachtige en ruige delen van ons land moesten tussen. Waar vooruit kom mee, Andy? En laat deze veneidige praatzieke kikker in zijn eigen modderige troosteloosheid kwaken. Mick, blijf waar je bent. Wij staan in ons recht. We zullen deze onvoorzichtige waar je eerst stond tot bedaren brengen. Schiet op jullie twee geef je trein een kans aan te komen waarin gewacht wordt voordat die, die arme passagiers oude vandaag zijn geworden. We kunnen niet vertrekken. Hm? We mogen ons niet bewegen. Wat, wat, wat, wat, waarom niet? Door de opzettelijke en afgrijzelijke nalatigheid van de vent die aan het woord is. Ik? We kunnen niet vertrekken. Hm? We mogen ons niet bewegen. Wat, wat, wat, wat, waarom niet? Door de opzettelijke en afgrijzelijke nalatigheid van de vent die aan het woord is. Ik? Cornelius Conroy ziet het, mevrouw Martha Conroy ziet het. Ik? Jullie gaan mij toch niet in jullie geschillen mengen, hè? Oh nee, heren. Oh nee. Ik heb niks gezien. Ik heb niks gehoord. Ik heb niks gezien. Niks gehoord. Ah, jullie hebben dat dan misschien gezien, maar Koning niet. en Maarten ook niet. Je kunt het zelf zien. Jouw ja, makker, Michal Muelhoorn, kijkt een tikje warg. Vertel me eens wat er aan de hand is, dan ben je zo gek geworden, hè? Het is datgene wat ons altijd belet te vertrekken en dat nou ook doet, idioot. Geen enkele machinist kan er vertrekken. Hij waagt het nooit een gevaarssignaal te passeren. Het rode zijn, houdt hem tegen. Jezus, het zijn, Het zijn. <laughs> Eindelijk op groen. Had ik hem even te pakken, die rotzak. Nou, laten we nu maar gaan. We hebben een half uur vertraging. Op naar Kilnethoraf, binnen de gestelde tijd. Of anders, naar de hel... <tie> <Zet er. tie> het hart gebukt onder het gewicht, dus gesmart, klemt zich vast, aan de zwakste hoop, aan de pijns en impulsen, heel verward, dat kan geen vertroosting. Brengen hm. ze hebben me met die alleen gelaten. Ze denken enkel aan zichzelf. Daar staat hij weer? Ze hebben ons alleen gelaten. God zij dank. Het kan geen vertroosting brengen. Geen vertroosting brengen. Meneer, u euh, hebt geen rood zijn gezien. Nee? Het zijn stond de hele tijd op, op groen, niet waar? De hele tijd. Het is er nog steeds. Huh? Het rode zijn werpt zijn schijnsel over het hele land. Huh. Nou, wat gaat u nou doen? Ik. Euh... Moet die kist waar u op zit, die moet ik wegbergen. Oh, ja, ja. Ja. je kan daar niet. De hele nacht blijven staan voor je man. Nee, dat kan niet. Je kan dat niet. De hele nacht blijven staan, nee. Ja, en eh, waar ik woon hebben we wel, uh, maar twee kamers. Ik, uh, ik heb er dan eentje van. Mevrouw de Deshuizes heeft de andere ze brengt er tijd door met te denken aan de man die aan kanker is gestorven. Een land vol troosteloosheid, doelloos geklets, vuil en ziekte. Uh, waarom, uh, waarom klopt u niet eens aan bij de Conroy's aan de overkant? Zij houdt het huis schoon, warm en uh, droog. Nee, nee, nee, dank u. Ik geef de voorkeur aan de koele nacht. Uh, ja, nou ja, als ik u was, zou ik even doen natuurlijk. U bent mij niet. Goed, goed, goed. Wat u wilt. Wat u wilt. De geest zal in de ergste nood. Steeds pijn over het verleden. Keken. Ik vind het toch niet prettig u hier, hier achter te laten. Wacht, ik zet ik in elk geval mijn lantaarn hier neer. Ik kan tenminste uw, uh, uw handen verwarmen. He? En uh, uw gezelschap. Zo. Nou, wat rusten. U hebt in elk geval... de maan? Godzijdank. Het kan geen vertroosting brengen... Oh, uh. U kunt hier niet de hele nacht blijven zitten. De maan is mooi. Zeker. God De vrouw heeft de matras voor het vuur gelegd. En ik heb er kussens opgestapeld, zodat het voor vannacht wel uit houden is. Ja. Ja, werkelijk. Prachtige man. Ja, kom bij. Dat is vriendelijk van u, maar ik kan werkelijk niet... Je zou wel moeten... Ik laat me niet iedere tien minuten door de vrouw hebben de om te kijken of alles goed met u is. Bed in, bed uit, elke tien minuten. Een ontbijt met verse eieren, zelfgebakken brood. En een goede portée zullen een nieuw mens van u maken. Dus we zijn vriendelijk van u beiden. Dank u wel. Ik zal er goed voor betalen. Uh, u zult er niets voor betalen. Een vriend of vijand in nood is welkom met ons te delen wat we hebben. Geld zou een zwarte vlek op gods zegen gezet. Ja, ja, ik begrijp het. Ik ben u erg dankbaar. Terwijl u uw ontbijt verovert, zal ik de kar met Ginny voor u nou willen maken, zodat u statig als een vorst op uw plaats van bestemming kunt komen. Inderdaad, Ginny en de kar, echt iers. U moet wel weten waar u aan begint. Oh, wat dan? Ik breng de huur van Ginny en de kar in rekening. Was de prijs. Vijf shilling tot vijf kilometer, zeven tot zeven, tien tot tien kilometer. En als uw plaats van bestemming maar één of twee centimeter verder ligt dan negen kilometer... dan moet u toch tien shilling betalen. Oh, natuurlijk. Maar dat is, dat is veel te weinig. Laten we er een pomp van maken. Tien shilling is de prijs. We doen hier zaken volgens de vaste regels. Zonder aanzien des persoons. Verstaat? Volkomen. Ja... Natuurlijk, vaste prijs, ja, ja. Kom binnen, meneer. U bent welkom. En dat God u behoeden mogen. Dank u. Dank u. En dat God ook u en uw man mogen behoeden. de maan scheen op Keil de Door Sean O'Casey Vertaling Justine Pauw Rolverdeling: Jean de Machine Jan Borges Miho Mjohon John Leddy Lord Lesterson Of St. Oswald Frans Somers, Patrick Dunphy Hans Karsenberg Maeve Lindeholm Barbara Hofman Cornelius Conroy Willy Ruis Marta Conroy, Tine Medema Treinreizigste Lies de Wind Andy Harry, Paul van der Lek Technische Realisatie, Ad van der Ven Assistentie, Henk van der Steeg Regie, Bert Dijkstra